12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een groot deel van de bezittingen van de vermoorde zakenman Willem Enstra gaat naar de staat. Het gaat om vorderingen, vastgoed en geld van bij elkaar 40 miljoen euro. Dat is de helft van de waarde van Enstra's vastgoedconcern. De zakenman stond bekend als de bankier van de onderwereld en werd in 2004 geliquideerd. Uit onderzoek blijkt volgens het OM dat Enstra zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.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 Twee kinderen hebben gisteren in Tilburg hun dronken vader aangegeven. Ze zeiden tegen agenten dat hij in huis met luchtdrukwapens schoot en dat hij hun moeder had geslagen. In het huis vonden de agenten inderdaad een dronken man en twee luchtdrukwapens. Er waren in totaal vier kinderen aanwezig, allemaal jonger dan tien. De 40-jarige Tilburger zit nog vast. Taxichauffeurs op Schiphol hebben actie gevoerd. Ze zijn kwaad omdat tegenwoordig ook taxis zonder speciale Schipholvergunning klanten mogen oppikken op de luchthaven. Dat komt door een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Chauffeurs met Schipholvergunning namen tussen 9 en 12 uur geen klanten mee en dat leidde tot lange wachttijden. In Den Bosch is een vrouw gewond geraakt door twee loslopende honden. Ze probeerde te voorkomen dat de twee honden een kleinere hond aanvielen. Ze raakte gewond aan haar arm. De politie heeft de loslopende honden meegenomen en zoekt nu naar de eigenaar. Volgens de politie in Den Bosch ging het om pitbullachtige honden. Wat er met de dieren gebeurt is nog onduidelijk. Het weer, vrij veel zon, maar later vandaag meer bewolking. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen wat minder zon en kans op wat regen. Het wordt dan hooguit 16 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB.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 En uh, ja, na enige weken uh, vakantie te hebben gevierd, voor mij weer uh, terug bij uh, Zierw Zandvoort. Kom terug. Oh, ben ik er weer? Ja. Je bent er weer de door. De knop staat open. Welkom terug, Charles. Dank je wel. En uh, lieve luisteraars, goedemiddag en een uh, heerlijke maaltijd. Geniet van de lunch. Ja, en ik was, uh, ik was er niet omdat uh, ik met mijn zoon Leroy vakantie heb gevierd. En uh, wat nou zo leuk is, luisteraars. Hij is nog bij zijn vader en hij zit hier in de studio. Ja, ook nog. Ja. En jij bent de liefhebber van de Nederlandstalige muziek. Ja. Dus dan gaan we meteen even verzorgen. De aftrap van van Zandvoort. Ook namens ons eet smakelijk. En uh, ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Ik ken jou nu al zo lang. Maar jij weet niet wat ik verlang Oh, wat ga ik jou zeggen Als ik droom, droom ik van jou En zie je naast me als mijn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 Janus. Janus, helemaal goed in één keer. Ga je door voor de duizend euro? <laughs> Dolly! Oh! Ben, ja, ja, je hoort er ook bij. Moet luisteren: ben jij al op vakantie geweest? Hoe zit dat precies? Ik ben nog niet op vakantie geweest. Nee, en, hoor. en waarom niet? Omdat ik uh, schoolgaande kinderen heb. Nou, M'lekijnders, daar ga je toch al heen. Oh, oh, oh. <laughs> Het gemeene. Nee, ik kan niet zonder mijn bloedjes. Nee, je joh. kan niet zonder je bloedjes. Nee. Ja, ik dacht eigenlijk omdat, uh, dat jij niet geweest bent. Omdat jij nog niet had ontvangen van. Uh... Ja, maar oma oh, Jan, hè? Die ja, moet ja, nog afkomen. Ja, ja. ja! En dat gaan ja. we hoor! Ja! <laughs> Ik kreeg van ome Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou, mop en verdween in het niets. Thuis was het echt geen petkocht. Het was altijd feest, want iedereen was blij. Ah ja, het is geen Spotify is er zomaar meer uit, zegt. Dat is toch niet te geloven? Ja. Nou, dan ga ik even een Beatlesje draaien. Dat is ook wel leuk. En dan komen we zo direct terug met ome Jan. Ik heb de Beatles even gebeld en het kwam goed uit, want ze zeiden van... nou, uh, wij hebben nog wel uh, contact met ome Jan en dat uh, komt helemaal goed. Uh, nou, dan gaan we ome Jan nog een keer presenteren nu, luisteraars. Het geld van ome Jan en waardoor Doei niet op vakantie kon... echt heel veel van hem Ja, je zou toch zeggen, Wille Albert, je hebt dat helemaal niet nodig. Dat geld van hoe miljoen? Hey, Donnie, als jij nou op vakantie gaat, dan ga je dan meestal naartoe? Naar Zandvoort? Oh, nou dan hoef je niet ver te reizen. Wel, mee. Er is toch één groot vakantieoord hier? Dat is waar. Ja, Hé, hey, maar luister, want wat, wat, wat is nou voor jou zo'n uh, vakantie... Uh, hoe is de vakantie het leukst, dat bedoel ik te zeggen? Uh, uh, activiteiten of, of hou je gewoon voor lekker in het zonnetje liggen? Hoe zit dat? De gezelligheid. Gezelligheid. Dat is voor mij vakantie. Gezellig, met mijn familie, ja. kinderen, zijn natuurlijk ook familie, goede vrienden, ja. een lekker hassebassie, lekker eten, ja. Dat is allemaal goed. Dat is vakantie. Leroy, ja. wat heb jij allemaal gedaan uh, uh, tijdens jouw vakantie de afgelopen weken? Ik weet het natuurlijk al, maar de luisteraars thuis nog niet. Eerst even vertellen, misschien voor de luisteraars. Leroy heeft het Down syndroom maar dat maakt allemaal niks uit, want hij, eh, hij gaat even goed eh, gezellig op vakantie met zijn vader. Ja. En, en eh, Leroy, ja. eh, wat vond je nou het leukste? Vliegen. Vliegen? Ja. ja want, luisteraars, we hebben gevlogen met een Cessna. Dat is een klein vliegtuigje waar je met z'n vier in kan. Dat vertrok vanaf Lelystad, dankzij een kennis van ons die eh, zijn buffet heeft gehaald. En als je eenmaal zo'n vliegbevet hebt... dan moet je dus per jaar moet je zoveel uren uh, verplicht vliegen... om zo'n buffet jaarlijks te kunnen handhaven. Want als je te weinig vlieguren maakt... dan wordt zo'n buffet weer ingetrokken... en dan moet je weer overnieuw beginnen. Dus dat is niet de bedoeling. En zo zoekt natuurlijk een piloot met een buffet kennis om zich heen... die steeds bereid zijn om met hem mee te gaan... om ook de kosten een beetje te drukken. Want zo'n vliegtuig moet je natuurlijk huren. Maar wat hebben wij genoten, Lero, hè? Ja. ja want we zijn vanaf Lelystad gevlogen over Schiphol... En we konden de verkeerstoren op 50 meter afstand zien. En we konden ook mensen zien zwaaien naar ons. Toen hebben we teruggeswaaid. Toen zijn we naar Bloemendaal gevlogen. Jawel. En van Bloemendaal, daar hebben we over het huis van mijn vriendin gevlogen, Yvonne. En we hebben de ijsbaan gezien vanuit het vliegtuigje. En de Kleverlaan. En toen zijn we over de duinen gegaan. Langs de zeeweg. En toen zagen we het wetmeertje. En toen zijn we gekomen bij het circuit. En toen hebben we de Tarzanbocht gezien vanuit het vliegtuig en uh, het hele circuit trouwens. En toen zijn we afgebogen zo langs de kust naar Tata Stiel bij het Noordzeekanaal in Velze En uh, toen helemaal doorgestoten naar Egmond aan zee en toen weer terug naar Lelystad, hè? Ja, ja, ja ik denk zo zal het woord maar even voor je doen. doen. Hé, hey, maar we zijn ook nog naar de Apenheul geweest. Ja. En uh, uh, toen wouden ze jou bij houden daar, hè, toch? Hé, hey, luister, uh, hou ja. je ook een beetje van, van Spaanse muziek? Ja, ja want, want Do Dolly die houdt van gezelligheid met vakantie. Nou, als je in Spanje bent, dan is zo van die Spaanse muziek op de achtergrond met gezelligheid. Mm -hmm. Dat is wel, wel romantisch, Dolly, of niet? Met Spaanse muziek? Ja. Nou, uh, uh, ik kwam vroeger veel in Spanje. Ik heb ook in Spanje gewoond, een poosje. En... Waar, waar, waar? Ik heb op Mallorca gewoond Kijk. en we kwamen veel in Zuid-Spanje, maar ja. het leukste was dat ik uh, in mijn uh, jonge jaren, in mijn jeugd, oh, ja. heb ik een, uh, een dansopleiding gedaan, flamenco danseres. En dat heb ik dan ook uh, een poosje voor mijn beroep gedaan. Oh. Dus ja, ik ben wel wat gewend met Spaanse muziek en flamenco. Ja, heerlijk hoor. ik ga zo direct even wat, wat uh, flamenco voor je opzoeken. Nou, doe dat maar niet. Want ik denk dat heel veel mensen daar niet zo van houden. Nou, maar ik ik gewoon een gezellig Spaans nummertje vind ik altijd wel leuk, hoor. <coughs> nou, als je moet het publiek ook een beetje opvoeden, toch? Ja, maar niet, niet in de lunch om met rouwe flamenco. Nou, dan leggen ze pas zo door. Dan krijg ja. ze allemaal pasodom... <tog> pijn in de maag. Ja, dan leggen ze pas zo nog van het lachen. Joh. Het komt helemaal goed. Nee, maar ik heb, ik heb namelijk uh, bij een collega radiozender uh, ja. ook techniek gedaan de uh, afgelopen, afgelopen week. En, en daar heb ik uh, repertoire gehoord van een hele beberoemde uh, flamingozangers. Ik, ik moet even zoeken wie dat ook weer was. Ja. Maar dat was hele uh, mooie muziek. Een dijk, ja, het is, het is prachtige muziek. Een ja. dijk van de stem ook. Nou, ja. eerst maar even wat Spaans. Zo is het. Het is Frank Galan. En hij lijkt een beetje op Julio in Quiero regio's. sepas que mi vida cambié solo por ti. Porque nunca pensé que hacía tanto mal la soledad. verá de nuevo al fin sentir poderte amar regresa a mí dame una oportunidad voy a hacerte olvidar el dolor la tristeza We Estando lejos de ti que te quería amar. Abre tu corazón, perdamos la razón. Besa, mi amor. Nou, was hij mooi of was hij mooi? En het, ja, zeker. Hij, hij, ja. Lijkt, hij lijkt een beetje op, op Goedeel wat. Hij stemt. komt aardig in de buurt, ja. Kan ja. je wel stellen. Ja, hij, hij, hij zingt ook veel Nederlandstalige taalgebetwaar, ja. hoor. Dat is uh, meneer mm -hmm. Frankelan. En hij zingt ook uh, vaak met Dana Winner. Ook zo'n uh, heerlijke zangeres. Maar heb je die kent? Geen idee. Nee? Nee. Ken jij Dana Winner niet? Nee. Zij nou. mij wel. <laughs> Nou, ik er eens nee, op... kent ze mij niet. Ik zal er eens ja. opbellen. nee, maar dat is echt, echt, een, uh, ja. echt een hele goede zanger. Ja. Uh, ik ben uh, met een vriendin naar uh, Beverwijk geweest. Naar het Kennemer Theater. Ja. En daar trad ze op. En uh, ja, dat was echt... Uh... Nou, ik zal het laten horen, want... Uh, ja, doe dat als, maar. Als ik het laat horen, dan weet je vast uh, wie het is. Luister. Ik begin even over want het is een, een nummertje van de Cats. En uh, gezongen door Dana -Winne. Ja, of er straks hier in Zandvoort ook sprake is van Westenwind... dat gaan we straks horen bij het weer, wat Dolly ons gaat vertellen. Maar ze gaat ons eerst, luisteraars natuurlijk, zoals gebruikelijk... zo rond de klok van half 1, informeren over het regionale nieuws. Dolly de Pirik. Dankjewel, Charrel. Ja, dames en heren, er volgt hier het uh, regionale nieuws van 8 juni 2015. Taxichauffeurs staken maandagochtend op Schiphol uit protest tegen een uitspraak van het gerechtshof. Dat bepaalde in april dat voortaan alle taxichauffeurs mensen mogen ophalen en wegbrengen van en naar de luchthaven. Eerder kon dit alleen als ze over een speciale, dure vergunning beschikten. De chauffeurs leggen hun werk tot 12 uur neer. Ze zijn boos dat Schiphol nu ronselaars vrij hun gang kunnen gaan. Volgens een woordvoerder van het Rotterdamse taxibedrijf Biosgroep dat over de Schipholvergunning beschikt... zijn er grote zorgen over hoe het nu verder moet met de taxidiensten op de luchthaven. Ik uh, meld dit even, ondanks dat het niet echt uh, regionaal nieuws is... maar uh, dat het dus kan zijn dat uh, mensen die iets gepland hebben wellicht in de problemen zijn gekomen... of. Wat langer onderweg zijn. En dat de mensen nu dus weten waardoor dat komt. Nou, ik ben over 14, Straks... da 14 dagen ben ik aan de beurt, Holly, Dus ik hoop dat ze dan uh, weer. Uh... Ga je met een taxi ook? Uh, uh, ja, ja, ja. Ja, oh ja. jee. Ja, ja. Nou, dan kun je wel even goed te informeren van tevoren. <laughs> Zo is dat. Ja. Goed, dan uh, gaan we nu verder met het echte regionale nieuws. <laughs>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 En na de eerste zorg is de baby met de ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Het traumateam dat onderweg was... hoefde uiteindelijk niet door te vliegen naar de plaats van het onheil. Door een veel beter set is tennisclub Zandvoort... gistermiddag Nederlands kampioen in de eredivisie gemengd van de KNL-TB geworden... De Zandvoortse tennissers hadden al twee sets meer gewonnen... in de singles dan tegenstander Leimonias, En toen het damesdubbel ook nog een in twee sets te sterk was... voor Leimonias, kon de kampioensvlag in top. TCZ mocht vorig jaar al aan de titel ruiken, maar werd toen tweede. Nu hebben de spelers van Dick Suik en Hans Schmid... die daar al jaren aan werken, resultaat naar werken geboekt... Alleen een hecht team als Sandvoort kan zo'n prestatie leveren. En toen het duidelijk werd dat Sandvoort kampioen was, heeft het herendubbel de strijd opgegeven bij een stand van 1-0. Komende donderdag vindt u in het Sandvoortse Courant een uitgebreid verslag van het finale weekend met interviews. De helft van de waarde van het vastgoedconcern van de geliquideerde Willem Enstra gaat naar de staat. Het gaat om een bedrag van 40 miljoen euro. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Vooral na de moord op Enstra in 2004 is gebleken dat er, behalve legale inkomsten, grote criminele geldstromen door het concern liepen. En door toedoen van Enstra maakte het concern zich schuldig aan witwassen. De Amsterdamse vastgoedmagnaat Enstra werd op 17 mei 2004 doodgeschoten in de buurt van zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan. Enstra had vele contacten in de onderwereld en na de moord kwam behalve het moordonderzoek ook een grootscheepsonderzoek naar de afpersing van Enstra en andere zakenlieden op gang. Willem Holleder is hiervoor veroordeeld.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 En de ambulancepersoneel heeft eerste hulp verleend. Na de eerste zorg op straat zijn beide personen per ambulance naar het ziekenhuis gereden. En door het ongeval was een rijstrook tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De termijn voor het indienen van zienswijzen tegen de geplande windmolenparken is voor de kust verlengd tot en met donderdag 11 juni.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 Petities indienen voor het aanwijzen van een plek waar de turbines uit het zicht komen te staan. En Muiden Ver kan ook nog steeds eveneens via de website van ver-z windmolens. Tot zover het regionale nieuws. Dan nu het weer bij CFM Zandvoort.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 En de zon schijnt weer flink, maar er trekken soms ook enkele wolkenvelden over de regio. De temperatuur is wat lager en stijgt naar 14 graden vlak aan zee... en naar 15 graden elders in de regio. Nou, dat een dergelijke temperatuur veel te laag is voor de tijd van het jaar... dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen... want normaal zou het zo'n 19 tot 20 graden moeten zijn. Maar goed, we doen het hiermee en we gaan weer terug naar Charol...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 Verder langs het strand en als een Ja, toen werd het zomer en toen dacht ik bij mezelf: kon ik maar even bij je zijn? Zolang het er maar is Was je nog maar één Zelfs na die tijd denk. Vroeger duren zaten, oh was het nog maar zo. Berger om is kenbaar. Nou, ik vind hem eigenlijk nog mooier als, als van Gordon, Dolly. Heb jij dat ook uh, Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ja. Nee, ik, ik, uh, ik vind Cordon lekkerder. Oh, lekker. Wat, <laughs> wat zeg je? Hij, me? <laughs> ja, met, met, uh, met dat liedje. Oh, <laughs> hey, <luister. laughs> hij, hij zingt het zo, um, zo netjes. Ja. Thomas Berge. En Cordon uh, die zingt het rouw. Mm. Ja. Dus dat kwam een beetje rauw op je dak vallen toen Gordon het zong. eigenlijk. Nou ja, dat heb je toch al gauw met Gordon, hè? dat het rauw op je dak moet vallen. Maar nee, dat uh, ja. Oké, okay, nou goed. goed. Uh, maar goed, smakenverschillen. verschillen. Dat, dat, dat moet ook. Ja. Uh, uh, en uh, jij hebt, volgens mij heb jij een aantal oproepjes. Ga je, ja. ze, ga je ze in één keer doen of spreid je het over de uren? Nou nee hoor, ik doe het alle twee wel eventjes. Het zijn twee oproepen. Ja. Eentje die betreft echt Zandvoort en de andere op. Uh, betreft niet echt Zandvoort. maar toch wil ik alle zandvoorters even oproepen om actie te ondernemen. Uh, wellicht weet iedereen het al wat er in Friesland is gebeurd bij een dierenopvang. Nee, nee, nee, nee, nee. nee? Ja, ja. Oké, okay, nou gisteren is er in, een, uh, in het Friese Verwert een, uh, een heeft er een brand gewoed bij een, een dierenopvang en daar zijn uh, uh, toch waarschijnlijk vier katten en een hond bij omgekomen. Maar ja, er zijn ook nog dierenzoek. En uh, dat die dierenopvang dat is van een uh, mevrouw die heet Norma. En uh, zij heeft zo'n 240 uh, dieren in, uh, in haar particuliere dierenopvang. Uh, paarden, honden, katten, schapen, schapen, geiten, kavia's, vissen, vogels, een koe. En uh, toen die brand uitbrak uh, zijn ze natuurlijk met z'n allen, uh, toen ze het ontdekt hebben, als gekken die dieren uit, uit die opvangruimte gaan halen. En uh, het was ook nog moeilijk om te blussen... want het, het bluswater moest van elders komen. Dus uh, kortom, alles is in uh, rook opgegaan. En uh, ja, nu, nu is er eigenlijk een uh, grote actie gaande op Facebook... om, uh, om haar te helpen, uh, zodat de boerderij weer opgebouwd kan worden... zodat de dieren weer een dak boven het hoofd hebben. En ze hoopt natuurlijk dat de dieren... Uh, Weer terugkomen. Zo af en toe komt er eens een poes teruglopen en een ander dier. Dus, uh, nou ja, dat hopen we dan maar dat, hey, dat Doli, gebeurt. Maar was ze niet verzekerd dan? Want je zou zeggen met uh, een inboedelverzekering e en een opstalverzekering. Nou, dat, dat, dat vertelt het verhaal, verhaal niet. Het verhaal vertelt alleen dat ze nu in een, met een heel groot probleem zit. Dus misschien is ze onderverzekerd of verkeerd verzekerd. Je weet het niet. Hmm. Alleen, uh, ja, er, er is dus een oproep aan alle mensen. En dat doe ik dan nu eventjes uh, voor Zandvoort om, uh, al is het maar een paar eurootjes... maar als we allemaal twee, drie of vijf euro storten... dan uh, kan zij weer gauw verder. En, uh, want Dat zie je dus ook meestal met verzekeringen. Dat, dat laat altijd een hele poos op zich wachten. En die dieren hebben natuurlijk uh, direct weer een, een, een ruimte nodig... om uh, te kunnen verblijven. Dus, uh, heb jij enig idee of ze een beetje steun heeft van de lokale bevolking daar? Ja, ja heeft ze. Oké. Okay. Ja. Dus, dus dat, dat Facebook dringt ook daar in het hoge noorden door. Ja, ja. <laughs> okay. nou ja in ieder geval uh, uh, kunt u uh, uh, wat u kunt missen voor Norma uh, storten op uh, IBAN-rekening NL 87INGB 0 2-0-8601. En u kunt ook uh, op de Facebook-site van het Zandvoorts uh, Juttertje... deze informatie terugvinden. Dan heb ik uh, nog een andere mededeling. Want vannacht zijn er weer uh, stropers op pad geweest. En dan niet stropers op dieren... maar op uh, bezittingen van mensen die uit de tuinen zijn gestolen. Wat we tot nu toe weten is dat uit de Koningsstraat zijn er twee bloembakken gestolen. En in de Potgieterstraat is een complete zware metalen zonnewijzer gestolen. En uh, dat is toch wel erg, want die is bijzonder. Uh, omdat het emotionele waarde heeft. Dus dat, dat maakt het altijd heel naar. De sokkel staat er nog, ze hebben hem gewoon eraf gehaald. Dus je kunt eigenlijk wel ervan uitgaan dat het om het oud-ijzer gaat. Nou, de eigenaren, die hebben meteen ook alle oud-ijzerboeren opgeroepen om op te letten en uh, de zonnewijzer is uh, toch wel speciaal... want er staat een mannetje onder die de zonnewijzer draagt. Dus daar zou die aan herkend kunnen worden. Dus we hopen eigenlijk dat als iemand iets gezien heeft of um, iets weet... Uh, om het even te melden, ook op de Facebook-site bij het Zandvoorts Juttertje... Ook daar besteden zij aandacht aan. Dus www.facebook.com slash Nou, dat waren de oproepjes die ik heb. Nou, dat was een naar Niels van die dieren. Ja, heel ja. erg, heel triest, ja. Over het algemeen uh, is het wel zo, dat, want een hoop mensen denken natuurlijk... Ja, omkomen in vuur, dat is, lijkt me het meest gruwelijk wat ik je maar kunt bedenken. Maar het is vaak zo dat ze al, al eigenlijk overlijden door dat ze rook uh, inademen, hè? Ja, precies. Ja. Dat, dat trekken je longen niet, al die rook. Nee. nee, precies. Dus daar ga je al bewusteloos bij. Maar ja, goed, uh, het, het is natuurlijk. Uh, het is een afschuwelijke manier om aan je einde te komen. Ja, ook paniek tussen die. Uh, ja, er zat een invalide hondje, die hebben ze niet kunnen redden. En uh, nee. nog, wat, nog wat beesten dan, ja. ja. Heel triest. Maar goed, uh, die, die, die opvangruimte is er nu natuurlijk niet meer. Dus uh -huh. ja. Daar ja, moet wat ik, voor ik, ik, ik uh, hoorde vanmorgen het nieuws ook uh, zoiets gruwelijks. Een meisje van 18 van een flat uh, is afgesprongen. Heb je dat gehoord? Nee, nee, nee. Oh, oh, ja, ik heb er niet om gevallen. Nou, ja, die, die, nee. die moeder is gearresteerd. Dus mijn, oh, ja, ook weet, dat ik, nog? Ja, maar weet niet wat er nou precies gebeurd is. Of ze nou zelf uh, zelfmoord heeft gepleegd, zeg maar. Of dat ze geduwd is, of dat ze er gewoon overheen gekieperd is. Ja, ik en waar weet. is dat gebeurd dan, nee, Charles? Nou, dan moet je even mij vergeven. Dat weet ik even niet. Maar oh, de, want de, ik heb in, er niks over gelezen. In ieder geval in Nederland. Het was op het nieuws. Morgen, dus oh, op televisie dus. ja nou zullen ja. wij maar weer even wat vrolijks doen hè dat, dat lijkt me dan heel een... zitten we alle drie te huilen hier in de studio dus ook geen gehoor ja nou dat is altijd iets wat mij wel herinnert aan iets leuks en dat gelukkig zingt, gelukkig zingt Sandy Shaw dat laat horen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 And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight Oh, how can I? Tijd doet mij iets aan jou herinneren, dat was Sandy Show. Ik kijk op mijn klokje en de klok is onverbindelijk, want we koers alweer naar de klok van één uur... dan komen een reclame, Niels' reclame, weer voorbij. Maar straks zijn we nog een vol uur bij u terug met Zandvoort Lunch... en eh, dan gaat Dolly u rond de klok van half twee... natuurlijk weer informeren over het... Eh, Regionale nieuws, we ook het weer voorbij komen. En we draaien lekkere muziek. En als gast ook Lero in de studio. Lero, heb je het een beetje gezellig? Ja. Nou, uh, veel Nederlandstalige muziek vandaag. Speciaal voor ja. jou. Want vandaag eindigt jouw vakantie. En morgen dan is het weer terug naar reality. Hè? Mm -hmm. Ja, zo gaat dat. Nou, vooruit, ik draai nog wat Nederlandstalig. Uh, even van mijn moeder vragen eerst hoor. Vind je goed? Ja. Londerha